9 uur jobboot met het NOS-journaal. Acht mensen zijn de afgelopen dagen ernstig gewond geraakt... door het afsteken van illegaal vuurwerk. Ze moesten worden geopereerd. Onder de slachtoffers zijn twee minderjarige jongens... van wie een hand is afgerukt. Dat zei Plastisch chirurg van de Kar... van het Onze Lieve Vrouwen gasthuis in Amsterdam... in het Radio 1-journaal. Plastisch chirurg van de Kar denkt dat een hardere aanpak... van illegaal vuurwerk het aantal slachtoffers kan terugbrengen. Vanochtend om zes uur is de verkoop van legaal vuurwerk officieel begonnen. Veel historische kademuren verkeren in een slechte staat. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD onder 13 Nederlandse gemeenten. De kademuren moeten worden aangepakt, maar gemeenten hebben er geen geld voor. Houten funderingen zijn vaak weggerot, waardoor muren kunnen inzakken. In Utrecht stortte in oktober een kademuur in. Een groot probleem is het zware verkeer in veel steden. Kademuren zijn ooit gebouwd voor paard en wagen... maar nu rijden er vrachtwagens en volle trams overheen. Die belasten de muren te veel. Legerschap prayut sluit een staatsgreep in Thailand niet uit... als de demonstraties tegen de regering verder uit de hand lopen. Als de situatie erom vraagt, zal het leger ingrijpen... zei de generaal op een bijeenkomst van de militaire top in Bangkok... In de Thaise hoofdstad is het al weken onrustig. Vannacht kwam een demonstrant bij ongeregeldheden om het leven. Vier anderen raakten gewond bij een vuurgevecht... tussen demonstranten en aanhangers van premier Shinawatra. De demonstranten eisen haar vertrek... en willen dat de verkiezingen van 2 februari worden uitgesteld. In Istanbul zijn zo'n 30 mensen opgepakt bij demonstraties op het Taksimplein. Daarbij zijn ook enkele gewonden gevallen. De oproeppolitie was gisteravond massaal aanwezig op het plein. De demonstranten protesteerden er tegen de regering van premier Erdogan... vanwege een corruptieschandaal waar zoons van drie oud-ministers bij betrokken zouden zijn. Ook in Ankara en Izmir werd gedemonstreerd.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 Het is drie minuten over negen geweest. Welkom terug bij de Nieuwshow. Tot tien uur hebben we het achterin volgens over nieuw opruur in Turkije. We gaan het hebben over de stralende toekomst, Dat zeggen sommige mensen. De mensen die ons ten deel zou vallen bij de deeleconomie als je daaraan meedoet. En tips om kinderen een beetje in de sociale gereel te gaan houden. Goed, we beginnen met de macht terug bij de burger. Komend jaar wordt een duur jaar voor de NSE en aan geheime diensten wereldwijd. Althans, als het aan Dirk Poot en de Piratenpartij ligt. 2014 wordt namelijk het cryptojaar. En dat zijn andere crypto's dan de cryptogrammen uit de krant. Het gaat om het versleutelen van informatie... die geheime diensten normaal gesproken zonder enige moeite in kunnen zien wat hier nu allemaal zo belangrijk aan is en waarom juist nu. Daarover gaan we praten met de man die veelvuldig gaat cryptoën. internetdeskundige Dirk Poot. Goedemorgen Dirk. Goedemorgen. Ja, we hebben het vaak gehad met jou over die NSE en die AEVD... en de problemen die ze veroorzaken, omdat ze alle gegevens kunnen inzien. Maar uh, je komt nu met een oplossing. Nou, een, een deeloplossing. Oké. Okay. Dus uh, uiteindelijk zeg maar, moet, moet er een veel bredere oplossing gaan komen... gewoon het internet gaan repareren. Maar... Wat, uh, wat, wat wij zeggen. We beginnen alvast. We beginnen alvast. Al ja. Want uh, de Amerikanen hoeven niet op te wachten. Uh, op plasterk hoeven we ook niet te wachten. Uh, je, je wordt als burger word je op het ogenblik niet meer beschermd en je moet jezelf gaan beschermen. En een van de, de, de gekste dingen om je te realiseren. als je denkt, nadenkt over de afgelopen 15 jaar. is dat wij in uh, die periode gestopt zijn met het gebruiken van enveloppen. Weet je. Voor die tijd, eigenlijk sinds het moment dat wij post aan het versturen zijn. zijn we begonnen om die enveloppen te verzegelen. Weet je, had vroeger had je die oude lakzegels. en dat zijn enveloppen geworden. En vanaf het moment dat we post hebben gehad. altijd alles verzegeld. En wij zijn de eerste generatie. die, die 15 jaar compleet gestopt is. met het gebruiken van, van enveloppen. Alles wat wij verzenden. dat gaat nu in een soort plastic doorschijnend hoesje. wat, wat volledig open blijft. en wat over de hele wereld verspreid wordt. en waar ja. iedereen bij kan. Ja, het is een geweldige metafoor. Dirk, maar wat gaat het concreet inhouden dan? Uh, elect, Hoe ziet dat envelopje er anno 2014 uit? Uh, eigenlijk als, een, als een, een, een pagina onleesbare tekst. En dat noemen ze cryptografie of versleutelen. En uh, dat, dat zijn programma's waar al heel erg lang aan gewerkt wordt. Uh, en die zijn echt nog steeds heel goed bruikbaar... om het onmogelijk of heel moeilijk te maken om je informatie te lezen. Uh, op het ogenblik kan de, de, de geheime dienst kan in één seconde... 10.000 mailtjes, zoals wij die versturen, scannen op, op rare woorden, Zoals uh, bom of al-Qaeda of uh, vegetariër. Ehm... Uh, uh, 10.000 mailtjes in één seconde. Nou, als je, zelfs als je vrij slechte versleuteling gebruikt... dan is de NSA uh, plotseling vijf minuten bezig met één mailtje te, te, te, te controleren. En als wij Want nou ze moeten hem eerst in zijn geheel openmaken. Het mailtje moet in zijn geheel opengemaakt worden. Uh, het kost heel veel rekenkracht om die cryptografische sleutels om die te breken. Als je niet weet wat de sleutel is van een bestand... dan kan je er eigenlijk niet bij, tenzij je er een paar supercomputers opzet. Nou, dat kost echt heel veel werk. Dus. Wat je nu ziet is, cryptografie is, is een, een techniek die werkt... maar die altijd gebruikt is door puristen. Mensen die zeiden, als je cryptografie gebruikt... moet je dat zo doen dat jij er je leven op, uh, van af kan laten hangen. Uh, en het idee daarvan was dat het echt gebruikt werd door mensen die, uh, die bijvoorbeeld in, in, in Turkije of in, in Syrië een demonstratie willen organiseren. Mensen voor wie het echt heel belangrijk is dat ze geheim kunnen communiceren. Maar, of voor wat, mensen die iets te verbergen hebben. Uh, ja, maar dat hebben we allemaal. Oh ja? Ja, was je pinko? Ja? Oh ja ik nou, kan het eigenlijk ja. wel zeggen ook. Ja. <laughs> nee, en, weet je, en het grappige is dat wat, wat er nu de laatste weken naar buiten is gekomen... dat de NSA ook bezig is geweest om bepaalde vormen van commerciële cryptografie te ondermijnen. En dat is nou net wat banken gebruiken. Dus je bankverkeer is bijvoorbeeld ook onveiliger geworden... doordat de Amerikaanse overheid met die crypto zit te rommelen. Dus ja. wat wij nou willen doen, is wij willen... Betrouwbare crypto, niet perfect... maar wel goed genoeg om het de NRC een stuk lastiger te maken... naar zoveel mogelijk mensen te brengen. Maar, maar, maar Dirk, ik, ik zou niet weten hoe ik zoiets mo moet doen. Nee, dat is het grote probleem. <laughs> nou, dan ben ik misschien wel enorm ja. nee, zwaar en gevallen, hoor. Maar ik denk dat een heleboel mensen ook geen idee hebben. En nu spreek ik als nerd... En dat moeten wij ons nerds ons aanrekenen. Wij hebben tot nu toe gezegd, als je crypto wilt doen... dan moet je slim genoeg zijn om uh, op het internet je weg te vinden... en daarna met hele ingewikkelde programma's... Uh, met allerlei waarschuwingen van als je dit programma gebruikt... kan je computer echt gewoon in de problemen komen... om die te gaan gebruiken om crypto te installeren. En op dat moment helpt, haakt 99% van de mensen af. Dus waar wij nu al een tijd mee bezig zijn... is uh, een, een, een, een document te maken wat ik aan mijn vader kan sturen. En dan kan mijn vader met, met twee goede vrienden... Piet en Menke, om de tafel gaan zitten. En dan kunnen ze met z'n drieën... op basis van het, argument, van het document... in twee uur... een uh, e-mail op een iPad geencrypt hebben. Hun e-mail op een computer geëncrypt hebben. Zonder dat ze nieuwe dingen moeten installeren. Tot nu toe werd altijd gezegd... als je dit wil doen, mooi. Heb je een ander e-mailprogramma nodig? Want dat werkt niet zo veilig. Moet je misschien dan een ander computersysteem gebruiken? Ja, en dan zeggen mensen... sorry, dat is hem niet waard. Nou... Wat wij dus gaan doen is, hetzelfde idee als vroeger de Tupperware-parties... dat je met een klein clubje mensen bij elkaar komt... Ja. met een hele handige en duidelijke handleiding. Uh, en aan het eind van die, van die avond hebben vijf mensen hebben crypto op hun computer... wat ze kunnen gebruiken en wat ze ook kunnen uitleggen weer aan de mensen om hen heen. En op tien minuten moeten wij het als bevolking gaan doen. En bij die Tupperware-parties was het altijd de bedoeling... dat je dan ook wat van het spul kocht. Uh, is dat hier ook de bedoeling? Uh, wij zorgen ervoor dat alles wat je installeert, dat het gratis is. Wie zijn wij? Uh, ja, de Piratenpartij. Oh. Mensen van de Piratenpartij, mensen die dit belangrijk vinden. Het zijn niet alleen piraten die dit doen. Er zijn heel veel mensen in Nederland die dit belangrijk vinden. Maar uh, wij met de Piratenpartij hebben gezegd... wij moeten dit nu echt naar de mensen gaan brengen. Dus we proberen het echt zo te maken dat mijn vader ermee mij aan de slag kan. ja, nou ja Ik denk weet niet wat jouw je... vader van piraten vindt... maar wordt het dan ook niet verstandig om even een andere naam toch te verzinnen? Nou, toevallig zeggen ze dat ook. Hebben ze een hele tijd gezegd. Ja. Tot we vorig jaar in gevecht gingen met Brein. En toen heel erg duidelijk werd, zeg maar. waar wij onze, onze prioriteiten stellen. Toen zei hij van ja. Die naam is eigenlijk toch wel goed. Die moet je toch wel houden. Maar als je de boel gaat versleutelen. Dan wekt dat misschien juist meer aandacht op. Uh, ja dat, dat, dat is zo. Het, wat, het grappige wat je nu ook ziet. Is dat de mensen die de versleuteling nodig hebben. Dus zeg maar de, uh, de dissidenten. Waar we het net over noemen. Die zijn eigenlijk bijna niet beschermd door een versleuteling. Want als je de, het internet ziet als een blauwe zee... van leesbare berichten... dan zijn die paar mensen die nu een mail versleutelen... dat zijn de rode vlaggetjes die je erin ja. ziet gaan. Denk, hey, dus die mensen ontstaan. zijn gelijk verdacht. Ja. Dus... Als wij met z'n allen, weet je, niet 1% van de internetbevolking, maar 10% of 20% of 50% gaat versleutelen. Dan maken wij het de NEC moeilijker ja, om mensen mail blauwe. te lezen. Ja. Maar we geven ook die andere mensen de bescherming die ze nodig hebben. Dus het is eigenlijk, het is een daad van verzet naar de overheden van luister, als jullie ons niet beschermen, doen we het zelf. Maar het is ook een daad van uh, eigenlijk gewoon van. Puur burgerlijk gedrag. Hoe help je andere mensen sociaal mekaar uh, uh, uh, proberen te, uh, te beschermen? Sociaal doet zelf eigenlijk. Ja, sociaal Dan gaan doen. we weer. Sociaal Dat is het thema hoor, vandaag. Ja. Ja, als de overheid niet doet, moet je het zelf. doen. Maar Dirk, ja, de, elk zichzelf uh, respecterende geheime dienst heeft al lang afspraken. Dat bleek nu weer met allerlei bedrijven die zogenaamde crypto-dingen uh, ja. installeren. Zodat ze er gewoon wel bij moeten kunnen, want anders wordt het leven onmogelijk gemaakt. Kortom, het duurt allemaal wat langer. Maar ja. verder, toch, uh, is het toch een, waarschijnlijk dezelfde wedloop als die nu. Ge, het, uh, het, is een, is. het is een continue wedloop. Maar wat je ziet is dat de NSE die zet commerciële bedrijven onder druk. En zo'n ja. commercieel bedrijf heb je altijd... Een, dat noemen ze een single point of failure. Als je dat bedrijf om laat vallen, dan dondert het hele systeem om. Wat wij gebruiken is wat ze open source noemen. Dat wordt niet door één bedrijf gebouwd. Dat wordt door duizenden mensen over de hele wereld gebouwd... en gecontroleerd. Dus voordat je daar zeg maar, een stiekem achterdeurtje in krijgt... dat is, dat is, dat is onmogelijk. Nou, maar luister... En dat wordt dan ook weer gerepareerd vrij snel. Dirk, in dat soort netwerken zit gewoon toch volgens mij... al de helft van de types worden betaald door geheime diensten. Um, nou, je hebt dus wel net dat, dat, dat schandaal gehad in Amerika, dat inderdaad de NEC dat die heel erg eh, dik in daar de, het, het, um, ja, dus een overheidsinstantie die, zeg maar, de, de, de, de, de encryptie controleert, dat die daarin zit. Maar die banden die zijn wel redelijk hard aan het verbroken aan het worden. En daarbij heb je echt heel veel goede cryptografen die volledig betrouwbaar zijn, waarvan je ook hun crypto kan controleren, die, uh, die wel goede uh, uh, sleutels maken. Er hoeft er maar één tussen zitten die je dat niet doet. En die je gewoon het, het lek voor je bedenkt. En uh, uh, conserveert. Uh, ja, en daarom is het zo belangrijk dat er zoveel mensen meekijken als dat gemaakt wordt. Dat je niet een clubje hebt van drie mensen die 10 miljoen dollar kunnen krijgen om zich te laten omkopen. Maar dat je een gemeenschap hebt van tienduizenden mensen die allemaal mee aan het kijken zijn. En die heel erg kritisch zijn op wat er gebeurt. Het is een heel verschil of je dit met de hele massa doet of dat je het overlaat... aan een klein clubje mensen die je niet kan vertrouwen. Vijf jaar geleden konden wij kan... ons niet voorstellen... dat dit soort gigantische hoeveelheden e-mail permanent door geheime diensten konden nee. worden gecontroleerd. Dat is gewoon toch de volgende stap. Ja. Dat er machines komen die dat wel gewoon kunnen op dezelfde snelheid waar het nu op gebeurt. En dan zorgen wij weer uh, met z'n allen dat wij nog betere crypto hebben. Het is een wapenwetloop en we moeten hem blijven, blijven vol, volhouden. Want als je nu opgeeft, dan zijn onze kinderen het haasje. Dan hebben, die geen, dan hebben die geen privacy meer. Het is onze taak om te zorgen dat onze kinderen... gewoon onze vrijheden kunnen blijven gebruiken. En als we het niet doen, dan, is het, dan, dan houdt het op. Je refereert hier ook aan de nieuwjaars of de kersttoespraak van Snowden, hè, die dat zei. Ja. Kinderen die nu geboren worden, die hebben geen enkele privacy meer. Nee, nee dat is natuurlijk een heel eng idee. Dat je, gewoon, dat je nu blijkbaar geboren wordt in 1984. Nou, en als, als jij nu met, met z'n allen gaat accepteren. dat daar geen ontsnappen uit mogelijk is. Ja, dan. dan dan draaien we zelf onze gevangenisdeur op, gevangenis op slot en, en gooien we de sleutel weg. Nee, er is een ontsnapping mogelijk en wij met z'n allen kunnen eruit komen. Als wij als mensheid, maar gewoon hiermee ja, samenwerken. Maar je weet ook wel dat lang niet iedereen dat dit gaat doen. Hoe, hoe hoog, groot zou het percentage zijn van mensen die hier überhaupt toe in staat zijn? Die hiertoe toe bereid zijn? Wat denk je? Um, ik denk het systeem wat wij hebben, dat je daar makkelijk 25% van de computergebruikers... Is in staat om het te begrijpen. Nou weet je, als wij van die 1% die we nu hebben, als wij naar 20% crypto gaan, dan wordt het hele NSA-systeem op zijn gat te liggen. Want ze hebben gewoon duizenden malen meer computerkracht nodig dan wat ze nu hebben om al die dingetjes, om al die mailtjes te kunnen gaan lezen. En je beschermt jezelf ermee dat je in ieder geval niet op basis van een puur een compleet verkeerd geïnterpreteerd onschuldig bericht... op een lijst kan komen te dus Maar dan. goed, stel dat je gewoon een mail stuurt. Ja. En, je, en die is gecrypto'd. Ja. Kan diegene die die mail krijgt die mail dan wel gewoon lezen? Dat is het mooie van, van crypto. Oh. Dat je hebt, om het heel, heel snel even uit te leggen. Um, wat je eigenlijk maakt, zijn uh, een, een, een sleutelpaard... Eén sleutel is voor jou. En een ander paar dat is, dat is meer een open slotje. Open hangslotjes. En die kan je iedereen weggeven. Daar heb je er zoveel van als je wil. Je hebt een oneindige hoeveelheid open hangslotjes. En ik geef jou een open hangslotje. Of ik geef jou, Miek, een open hangslotje. En jij hebt een mailtje van mij. En je pakt zo'n open hangslotje. Je doet dat door mijn mailtje heen. Je klikt het dicht. En niemand kan er meer bij. Behalve ik. En op dat moment verstuur je hem. En wat wij dus gaan zorgen is dat iedereen van iedereen zoveel mogelijk open hangslotjes heeft. Dat je niet ook de dingen gaat versleutelen alleen waarvan je zegt: van nou die moet ik misschien versleutelen. Maar dat je juist alles gaat versleutelen. Weet je, als jij duizend video's hebt van katten die leuke dingen doen op het internet... ga die versleutelen en aan je vrienden sturen. Want hoe meer versleutelde troep er is... hoe moeilijker het is om de echt belangrijke versleutelde dingen te vinden. Dirk, dit is het verhaal dus over de wetloop, de technologische wetloop. Het zou natuurlijk uiteindelijk ook logica zijn... om het via de politieke weg te doen. Is dat eentje waar je dan geen vertrouwen meer in hebt? Want, het is natuurlijk toch eenvoudiger om gewoon te zorgen dat je regeringen hebt die uiteindelijk betrouwbaar werken en zeggen dat doen we dus niet meer. Ja. Nou, weet je, het, het, de regering heeft tot nu toe... hebben ze eigenlijk zich al die jaren kunnen verschuilen... achter 911 en achter niks te verbergen, niks te vrezen. Nu zie je dat mensen aan het, aan het, aan het wakker worden zijn. Ik bedoel, piratenpartij staat al de hele zomer... staan op twee zetels bij de verschillende peilingen. Mensen vinden dit interessant. Nou als, nou, als wij nou zorgen dat wij straks inderdaad... die twee zetels de Kamer inkomen, dan ga je zien, net als bij de Partij van de Dieren... dat andere partijen dit ook in het interessant... het moet weer terugkomen op de agenda. We moeten zeggen, nee, we moeten niet bang blijven zijn... voor die. Voor die halve terrorisme doden per jaar waar we die op lopen. We moeten zeggen: wij zijn een vrije samenleving. Wij moeten gewoon onze privacy weer respecteren, zoals we altijd hebben gedaan. Je begint nu al campagne te voeren. Echte politici zoals nee, Het je is belangrijk. Zei. Het is echt voor de gegeven <laughs> Oké, okay, dankjewel. Je betoog was uh, duidelijk, uh, Dirk Poot. Als u hier meer over wilt weten, kijkt u dan op de onversleutelde pagina van de nieuwshow, nog onversleuteld, nieuwshow.nl. Het is weer behoorlijk onrustig in Turkije van president Erdogan. Gisteren vond voor het eerst sinds maanden weer een echte grote demonstratie plaats tegen de zittende Turkse president. En de aanleiding voor die nieuwe onrust is het corruptieschandaal dat het land al dagenlang in zijn greep houdt. Lili Spangers van het Turkije Instituut maakt zich zorgen over de rechtsstaat daar in Turkije. Bestaat die eigenlijk nog wel? En zo ja, welke richting gaat het dan op met die rechtsstaat? Gaan we allemaal aan haar vraag. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, de, de rechtsstaat... U moet misschien toch even voor de voor voor de beginnende Turkije wordt je even uitleggen wat er nu aan de gang is, want. Er is dus sprake van een corruptieschandaal. Er zijn tien ministers naar huis gestuurd. En zoontjes van die ministers... die dan weer gecorrumpeerd zijn met een bouwschandaal. Nou, dat is wat ik ervan snap. Ja. Nou, het de... zijn eigenlijk twee dingen. Het is het corruptieschandaal. Corruptie is er altijd al in Turkije geweest. Er zijn al eerder regeringen over gestruikeld. En tegen de man van een vrouwelijke premier uit de jaren negentig... loopt nog steeds een groot onderzoek over corruptie. De AK-partij, de partij van premier Erdogan... die is begonnen van wij maken schip. Corruptie moet afgelopen zijn. We willen naar een moderne samenleving toe en daar past geen corruptie in. En dat is in zijn eerste termijn van 2002 tot 2007, is dat goed gegaan. 2000, na 2007 klinkende verkiezingsoverwinning zag je die corruptie een beetje oplopen. En dat loopt heel erg uit de hand. Dat is overigens niet zoals je dat bijvoorbeeld in Rusland hebt. dag en dagelijkse corruptie, dat je iedere politieman geld moet toes, uh, toeschuiven. Het gaat vooral om de corruptie bij hele grote projecten, bouwprojecten, infrastructurele projecten, waar ongelooflijk veel geld mee gemoeid is. Daar moet het tenders voor worden uitgeschreven. Dat doen ze in Turkije al. En in wie krijgt die tender en wie gaat dit en dat uitvoeren? Daar zit dus een hele ruimte voor het schuiven van steekpenningen en omkoperijen. En dat is dus op grote schaal gebeurd. Nou, dat is één ding. De vraag was wanneer dat zo was opgelopen dat het echt tot een gerechtelijk onderzoek had geleid. Dat had nog even kunnen duren. En daarnaast speelt dat een belangrijke groepering uh, die, uh, waar Erdogan erg op geleund heeft om die verkiezingsoverzicht van zijn partij tot stand te krijgen. Dat is de Fethullah Gulen-beweging. Dat is geen politieke partij. Dat zijn uh, aanhangers, volgelingen van een uh, Turkse prediker... Fethullah Gulen, die al sinds 1999 in Pennsylvania woont. En die groep mensen die neemt in Turkije... Uh, net zoals heel veel andere mensen natuurlijk... invloedrijke posities op binnen het leger... binnen de politie, in de politiek... maar ook binnen de rechterlijke uh, macht. En die club werd door al gecontroleerd, zolang hij die ventula beweging niet aanpakte. Maar in de afgelopen paar jaar heeft hij geconstateerd... dat die beweging te invloedrijk wordt... en niet helemaal meer luistert naar wat zijn beleidslijnen zijn... En dat heeft hij gemerkt bij de politie. Dus hij is al drie jaar lang bezig om het politieapparaat te zuiveren... van mensen die Fethullah Gulen-aanhanger zouden zijn. En waar merk je dat dan aan? Uh, nou ja, dat weet, weet men van elkaar wie aanhanger is. Dus dat is... Maar ze lopen niet met spelletjes op. Hè? En hier in Nederland heb je ook Fethullah Gulen-aanhangers. Dus als ik die erop aanspreek, dan ontkennen ze dat vaak, dat ze dat zijn. Maar ze vinden de man wel geweldig. Nou, dat heeft ertoe geleid allemaal, dat mensen dat een schimmige beweging vinden. Want als je nou echt invloed wil, dan ga je een politiek... Partij beginnen. Maar die AK-partij in Turkije is zo machtig met 50% van de stemmen tijdens de laatste verkiezingen dat men durft daar geen tweede partij naast te beginnen, want je weet niet hoe je het afloopt. Dus wat ze hebben geprobeerd, die Fatoula Gulen-beweging, is om binnen die AK-partij gewoon hun werk te blijven doen, maar ervoor te zorgen dat hun hun zuil, dus een soort loge P2 moet je het mee vergelijken... dat mensen op belangrijke posities wel het balletje naar elkaar toespeelden. En dat heeft dus ook weer met die omkoperij heeft dat te maken. Nou. Erdogan besloot dus dat die Fethule wordt te machtig. Ik ben nu zo populair, ik moet proberen om de verkiezingen, de lokale verkiezingen, 30 maart 2014, kan ik misschien wel op eigen doft winnen. Ik ga die Fethule Gulen beweging ga ik marginaliseren. Dat heeft hij gedaan door ze aan te pakken in het politieapparaat en ook wel de leger. Maar hij heeft dus een paar weken geleden dacht hij, nu ga ik er voluit voor. Het is een... Temperamentvol type, zeg maar, onze premier Erdogan. En die heeft dus de preschools aangepakt. Dat zijn scholen die in het Turkse onderwijs een belangrijke rol spelen. Het Turkse onderwijs is niet overal even goed, om het massagisch uit te drukken. Dus heel veel ouders sturen hun kinderen naar scholen om ze voor te bereiden op de lagere school, de basisschool, maar ook op het voortgezet onderwijs, ook op de universiteit. Dus dat door alle leeftijdsgroepen heen. Niet voor twee, driejarigen, door alle leeftijdsgroepen heen. Nou, ongeveer een kwart van die scholen wordt gerund door Ventura Gulen. Mensen, dat is bekend, dat zijn vaak uitstekende scholen, die hebben hele, leveren hele goede leerlingen af. En Erdogan dacht: als ik nou die preschool aanpak, dan pak ik ook een deel van die Fetula Gulen-beweging. Die beroof ik, als het ware, van hun machtsbasis. Daar is heel veel verzet gekomen, met name uit de Fetula Gulen-beweging, maar ook van anderen, want die zagen hun goed lopende particuliere scholen in één keer op de mesthoop gegooid worden. Dus dat is een wat breder verzet. Maar het komt natuurlijk vooral vanuit die Fetula Gulen-beweging, want die Denken, ja, nou pakt hij ons hier aan, wat is het volgende? En Erdogan die heeft die Ventula-Gulen-beweging van zich vervreemd. Maar die Ventula-Gulen-beweging... Uh, heeft natuurlijk invloed in die rechtelijke macht. En daar zijn dus allerlei, op allerlei niveaus, rechters, officieren van justitie, onderzoeksrechters, zijn dus begonnen om die club van ministers rond Erdogan, en het gaat in feite ook om Erdogan en zijn zoon en schoonzoon, want die zijn, weet mensen, heel erg corrupt, uh, om die mensen aan te pakken. Dus het was niet voor niks dat die drie ministerszonen werden aangeklaagd, want dat was een heel duidelijk signaal aan Erdogan. Nu pakken we de drie zoons van jouw minister, maar niets zal ons ervan weer houden om als het moet ook jouw zoon en schoonzoon aan pakken. Ja, en, en daar komt dus uh, die rechtsstaat in het geding. Ja, want Waar wat Peter je dus zag ja. was dat die mensen werden gearresteerd. Hè. Er waren uh, liepen onderzoekers. Ze zijn van huis gehaald. Nou, alle media hadden grote schoendozen met geld. Er is nu ook een nieuwe partij spottend genoemd. De uh, De schoendoosgeldpartij. Uh, uh, dat werd allemaal breed in de media uitgemeten. En de volgende dag zijn die uh, onderzoekers van het onderzoek gehaald. Dat was een aantal van hen. 29 functionarissen maar ze zijn ontslagen. Dat werd gedaan door de... Ik vraag me af of de luisteraars zit op de vroege ochtend al. allemaal. Ik vind dat je het, nog oh, kunnen... Ik ietsen dingen zit hier even zijn, ik oh, die vrouw. leest wel voor uit Dan Brown of nee. zo. Maar goed, nee, die, nou, nee. Die... Je, dat komt op dat wij. Dat... Ik, ik wist dat ook helemaal niet van die beweging. Dus dat is denk ik nee, hele goede informatie. Uh, Anders kan je ook, ook niet snappen. Het staat overigens wel goed in de Nederlandse kranten. Je ja, de hele tijd. In ieder geval die die of die politiemensen die betrokken waren bij die arrestatie van die drie zoons en nog wat mensen, die zijn de volgende dag ontslagen. Dat werd geregeld door de hoofdcommissaris van politie. Nou, en de volgende dag werd die hoofdcommissaris van politie ontslagen. Dus je ziet dat elk hoger niveau probeert in te grijpen. En die, dat niveau is niet helemaal aan één politieke of religieuze. Het gaat vooral een politieke stroming voorbehouden. Dus daar. Na is er weer een hoger niveau wat ingrijpt? Nou goed. Toen op een gegeven moment kwam er een regeling van, het, van de regering, een aanvullende regeling, waarin werd gezegd: alle politieonderzoeken naar corruptie die moeten worden gestart, die moeten gemorderd gemeld aan de ho hoogste naast hogere lokale autoriteiten. Dus als het en daar nationaal... kun je dus alles tegenhouden? Nou, dan nou... je alles tegenhouden. Dan zit je gewoon in, in Italië in de ja. jaren 80, 90. Dus dat is vo volkomen belachelijk. En wie dus blaast er toen... dan op de fluit om te protesteren? Nou, om te protesteren hebben de, de, de, de Vereniging van Turkse Advocaten... Heeft direct geprotesteerd. De Turkse Hoge Raad heeft een uh, verklaring uitgebracht... dat dit echt niet kon. Dat dit het einde van de scheiding der machten zou betekenen. En uh, daarop heeft toen een uh, vicepremier... Het was nog voor de, regie, voor de wisseling van de ministers... vicepremier Bekje Bosda heeft gezegd... dit is belachelijk en die mensen die hier tegen protesteren... die moeten nu gearresteerd worden. En de dag erop was deze man minister van Justitie. Dus ja. dan heb je een enorme puinzooi in je land... als het en, gaat om de En dat, de dat en is weer zo'n inteltverenigingetje, of niet? Wie? Ja, ja, wat er nu zit dan, dat is is trouwer met elkaar Ja, verbonden. het enorme ja-knikkers. Het zijn de mensen die zich de afgelopen acht, negen jaar... het meest trouw aan Erdogan hebben betoond. En die zijn nu minister geworden. Dus er zitten nog een paar, één of twee mensen in... die ook tijdens die Gezi-opstanden in mei, juni... hebben gezegd van nou, dat zou anders moeten. Bulent Arrange bijvoorbeeld. Dat is een hele gema tamelijk gematigd iemand, vicepremier. Uh, die heeft iets te veel senioriteit en gezag... om gemarginaliseerd te worden. Maar die wordt ook nog wel voor de verkiezingen... Vervangen. Overigens had Erdogan deze wisseling wel aangekondigd. Hij doet het ook vaker voor de verkiezingen. Dus het is niet zo dat de wisseling uh, is naar aanleiding van het corruptieschandaal. Drie weken geleden zeiden: ik ga uh, ergens in december 11 van mijn ministers vervangen. Oh ja, maar dat, die protesten, zijn die door, breed gedragen door de hele bevolking? Of, of? Nee, dat kun je zo niet zeggen. Kijk, nee. de, de, de, de kern van Erdogans aanhang, en dat moet je zeggen, ja, zijn toch zeker 40% van de, de kiesgerechtigden, die die vergeeft Erdogan dit nog. Die hebben zoiets van, het is zijn, weet beetje wat met Rusland-Stalin... het is zijn omgeving, maar papa zelf weet er niks van. Die is schoon, want die heeft ons beloofd dat de corruptie ten einde kwam. Dus die zijn nog voorlopig nog wel. Gaan die een heel eind mee met Erdogan. Um, maar er zijn dus ook een hele hoop mensen die deze regering al lang niet zagen zitten. Dat bleek ook tijdens Gezi. En natuurlijk uh, heb je die mensen die dus aanhangers zijn van de Fethullah Gulen-beweging. En die zien dat hun uh, mannen zijn altijd mannen. Hun mannen worden gemarginaliseerd. En Die zijn natuurlijk ook boos. Die willen deze regering ook weg hebben. Maar Turkije, die had toch een redelijk democratisch uh, uh, bestel eigenlijk. Ja, die is is maar dat net hier wat je... aan het verdwijnen? Dan? Nee, democratisch de democratie heeft natuurlijk heel veel uh, lagen en fases. En Turkije is een formele parlementaire democratie... met vrije verkiezingen. Weliswaar met een kiesdrempel in het parlement van 10%. Dus je komt als nieuwe partij er niet makkelijk in. Maar iedereen kan een partij oprichten. Dat zijn... De talloze partijen in Turkije. Die kunnen lokaal meedoen, nationaal meedoen. Dat is verder geen probleem. Het probleem is de media. Die is heel erg gepolariseerd. Dus Het was ook heel moeilijk om de berichtgeving van de afgelopen dagen... in alle media terug te vinden. Vaak hebben ze dan alleen... Eh, die ene richting heeft dat bericht en die andere richting niet. Eh, maar een participerende democratie... dat is Turkije nog steeds niet. Eh, wat je in dat land heel erg hebt... is dat macht snel concentreert. Dat zijn allerlei mechanismes. Maar dat heeft ook... Te maken met de manier waarop de Turken hun macht zien. Macht is iets wat je delegeert aan iemand... en die gaat doen wat goed is. En als dat niet zo is, dan zal dat blijken. En dan hebben we over vier jaar weer verkiezingen. Maar dat je tussentijds dus met veel mensen... een bepaald, ja, bepaalde kritiek kan laten horen waar de regering iets mee doet... dat heb je dus in Turkije niet. En zeker niet met zo'n type als Erdogan. Maar goed, die protesten die er dan nu zijn... komen die uit dezelfde hoek als die toen al die mensen op dat Taximplein stonden? Nou, min of meer. Dat was natuurlijk ook een bonte coalitie. Ja. Er waren milieuactivisten, heel veel mensen uit de homobeweging ook... die daar heel goed zichtbaar zijn geweest. Het waren ook Koerden, maar het waren ook nationalisten... die vonden dat Erdogans opening naar de Koerden te ver was. En dat zijn nu dus ook, tenminste, ik weet nog niet... er zijn nog geen analyses van wie het was... Mm. maar de kans dat daar mensen met een Vetula Gulen-achtergrond bij komen... is natuurlijk groot. En dan praat je over massa's. Die Gulen, zit hij eigenlijk in Pennsylvania omdat hij gevlucht is? Of, nou, of, hij is uh, voor een medische behandeling destijds naar Amerika gegaan. Hij zit er wel goed. En toen hebben ze zijn dus burgerschap afgenomen. En hij zit daar en hij heeft een hele kring van mensen daar uh, verzameld. Hij heeft een eigen televisiestation, station uh, Zamanjolu. Hij heeft een eigen krantenimperium, Zaman, die heb je ook in Nederland. Hij heeft een website, nou, dat is van een. Wollige zweverigheid, dat wil je niet weten. En uh, wat hij eigenlijk vooral wil doen... zijn beweging, dat heet de Hizmet-beweging... dat betekent service, dienst... is om uh, de moslims die buiten Turkije wonen... een uh, omgeving te bieden... waarin ze op kunnen gaan in de nieuwe samenleving... maar wel echt ook gewoon behouden blijven... voor het werkelijke geloof, CQ, de islam. Maar het is dus... Zeer religieus geïnspireerd. Het is zeer religieus geïnspireerd. Maar dat zegt nog verder niks over hun programma, denk ik wel eens. En wat je nu gewoon ziet, is een botte machtsstrijd... tussen deze bloedgroep die Erdogan mede in het zadel heeft geholpen. Hun aanhangers waren ook het kiezers, het kiezers die Erdogan hebben grootgemaakt. En Erdogan die denkt, dit, is me, dit wordt me te link, dit wordt me te veel. Ze bemoeien zich ermee. Ik Gaat dit weer ze. doven of wordt dit groter? Mm, nou, dit zal wel eventjes opspelen. En dan heb je straks de parlementaire verkiezingen. Dus dan gaan de politieke partijen proberen om de macht van de ak te ondergraven. En dan concentreren ze zich toch weer op de politieke agenda. Maar het, uh, het, ja, tot aan de verkiezingen. En dan heb je volgend jaar heb je weer een nieuwe lokale verkiezing. Blijft het donk, denk ik nog wel af en toe onrustig. Ja. Hartelijk dank. U hoorde Lili Spangers. Dank voor een ja, kraakhelder uh, uh, college Turkije. Graag, graag voor beginners in ieder geval. Meer informatie bij ons op de website te vinden www.nieuwsuur.nl. Hartelijk dank. Oké, okay, tot ziens. Zin hoor. I'm not shooting myself down. Het nummer ruimt daarop. in. En de zangeres is. Dion Bromfield delen is het nieuwe hebben, zo leidt de lijfspreuk van de nieuwe deeleconomie die de trend van 2014 gaat worden, tenminste als het aan sommige voorspellers ligt. De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen dingen met elkaar gaan delen: auto's, spullen, huizen, windmolens, eten en ga zo maar door. Een van de redenen dat het delen zo in zwang is geraakt, is dat het de negatieve gevolgen van de economische crisis wat verzacht. Want als je deelt betaal je minder. Maar uit onderzoek dat vorige week werd gepresenteerd blijkt dat mensen het Vooral voor het sociale contact doen. Linksom of rechtsom? Te gast is cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans. Hij schreef samen met politicus Pieter Hilhorst het boek... Sociaal doe hetzelfde. De idealen en de politieke praktijk. Goedemorgen meneer Van der Lans. Goedemorgen. Ja, jullie noemen het een heuse beweging, hè? Die, die, dat sociale doe hetzelfde. Ja. Maar door wie wordt hij eigenlijk geleid? Nou, ook door niemand. Het nee. is een beweging van onderop. Dus uh, dat is dan, dan dat is een beetje de reflex... dat een beweging eigenlijk altijd een centrum heeft. Of ergens een... Arbeiders zelf, bestuurs. Uh, nou ja, <laughs> of uh, het centraal comité. Of, uh, oh, dat klinkt dat uh, je het helemaal vertrouwen ik het zeg. Ja, maar dat is dus in deze beweging helemaal niet het geval. Want de beweging ontstaat eigenlijk veel meer op lokaal... gemeentelijk niveau of in buurten en wijken. Of mensen die in een stad bij elkaar komen... rondom een thema of het idee hebben... dat je je auto beter kan delen. Dus dat is een beweging zonder centrum, uh, uh, die, um, ja, die een soort mix is van idealisme... Van, van het idee dat je heel veel dingen anders en beter kunt organiseren. Soms dat je ze niet kunt organiseren... omdat je struikelt over bureaucratische regels... en het toch maar beter zelf kunt doen. Dus het is een, het is een ongerichte, maar wel groeiend ja, groeiend oceaan van activisme... of, of van nee. goede bedoelingen of een heel praktische belangen. Ja. Je kunt dus uh, spullen delen, maar ook... Uh... Uh, andere zaken. Hè? Kunt u ze een voorbeeld noemen? Je kan uh, uh, energie delen, je kan je, je, je, inderdaad je spullen delen, je kan uh, uh, je auto delen. Je kan, uh, Wat is energie uh, je delen? Ik nee, ben uh, de bij, de buren. Nee, maar, bedoel, op, nou, nou voor... energiedelen is dat je het ge, uh, de, de, bedoelt, is ook iets van gemeenschappelijk maken. Er zijn natuurlijk in Nederland de afgelopen vier, vijf jaar heel veel energiecollectieven ontstaan. Dat is lokale opwekking van... je gaat met je buren zonnepanelen op het dak zetten. Ah, zo. Of je koopt met je vrienden aandelen in een windmolen... die je zelf dan kunt gaan neerzetten en gaan produceren... en ook de energie van kunt afnemen. Dus dat is ook een vorm van delen. Namelijk gemeenschappelijk iets produceren. Ja, uh, precies. Wat je nodig hebt en wat belangrijk is op je terrein. Je kan ook delen op het terrein van zorg. Er zijn ook zorgcoöperaties, met name in de sfeer van mensen die ouder worden. Denken van, nou, wat ik wil voorkomen is dat ik straks in zo'n lullig uh, uh, verzorgingshuis uh, de laatste dagen van mijn leven heb. Kan ik niet de zorg zo gaan organiseren dat ik dat misschien... Met de wijk of wat? Met de wijk, in de buurt, uh, uh, door geld bijeen te brengen, misschien zelf de inkoop te kunnen doen. Rijke mensen allemaal... gingen dan bij elkaar wonen. Wat zeg je? Rijke mensen gingen dan altijd bij elkaar wonen. Ja, en, en, en, en in heel veel gevallen zijn het ook de rijkere mensen... die, uh, die dit initiatief nemen. Ja, absoluut. Je hebt het in Amsterdam-Zuid-Stadsdorp-Zuid. In uh, uh, uh, heet Dat Dat zijn rijkere mensen... die juist op de trein van zorg uh, bij elkaar kunnen komen. Maar dat wil niet zeggen dat armere mensen... of andere mensen die minder inkomen hebben in Zuid... in die beweging niet mee kunnen doen. Het is natuurlijk in de geschiedenis van allerlei vormen... van collectieve uh, acties zijn het altijd de elite... Geweest die het eerste initiatief nemen. wat wil niet zeggen dat andere mensen daar niet van kunnen profiteren. Maar je, je hebt gelijk. Het zijn, je moet wel. Je moet toch een behoorlijke uh, bureaucratisch uh, vermogen hebben om de allerlei regels in dit land iets te kunnen organiseren. En dat is vaker. Uh, als je, Hoezo nu, word je dwarsgezeten door de regels. Nou, van? Er zijn heel veel regels. Uh, dat je, als een je, als je een oude participatiecrash uh, gaat, uh, wilt organiseren. Dus je, de, de, uh, je wilt met je kinder, met, met een aantal ouders zelf je. Dan moet, dan, dan moet je een verklaring hebben, een EHBO-diploma hebben... dan moet je een pedagogisch programma uh, neerzetten. Dat, dus voor je het weet, staat er een inspectie op de deur... die zegt dat het allemaal niet mag. Nou, dat is natuurlijk wel een belemmerende regelgeving... Uh, om dingen met elkaar te organiseren. Jullie geven ook een voorbeeld van ZZP'ers... die een uh, zogenaamd broodfonds uh, opzetten. Zo is het boek eigenlijk begonnen, hè? Ja. Wat is dat, broodfonds? Een broodfonds is... Uh, uh, uh, dat is een, een kring van... Uh, uh, uh, zelfstandigen... Uh, die uh, bij elkaar komt om... hun, uh, hun eigen arbeidsongeschiktheid uh, te regelen. Dat doen ze omdat ze bij de grote verzekeraars uh, eigenlijk uh, krankzinnige hoge premies moeten betalen. Veel hoger eigenlijk dan jij en ik. Of andere, uh, ik ben ook een ZZP. maar uh, ook hoor. Ja, ja, dus dat is heel erg hoog. Dus uh, uh, daar is een aantal jaar geleden in, rondom Utrecht zijn een aantal mensen bij elkaar gekomen. Dus als we dat nou zelf doen, dus we... We zetten elke maand op een gyro-rekening. een bedrag apart. dan mag je, volgens de regels van de belasting. mag je. Uh, ik mag jou 5000 euro per jaar schenken. Ja. Maar als we dat nou met een groen van 25 doen. en een van ons wordt ziek. Dan kunnen we dus een van die, die ene persoon allemaal een beetje geld gaan geven. Ja. Als dat maar onder die 5000 euro blijft. En werkt het? En het werkt. Ja, wij hebben, het boek is begonnen eigenlijk toen Pieter en ik in Amsterdam het initiatief namen. om een broodfonds op te richten. Het was het derde broodfonds in Nederland. Wij deden dat via Twitter en we wisten niet wat ons overkwam. Binnen twee dagen hadden we wel 300 mensen die mee wilden doen. Dat was ook het idee van, hey, Jezus is dus meer aan de hand... dan alleen een leuk initiatief voor onszelf. Er zijn heel veel mensen die daar behoefte Hoe aan. Hoeveel moest je toen inleggen? Ik geloof maandelijks bedrag, toch? Ja, ik leg, ik leg zelf uh, maandelijks uh, 100 euro in. Nou, is dat is te doen, toch? Dat is hartstikke te doen. Dat ik, daarvoor had ik een verzekering die het uh, drievoudige was. Uh, uh, en uh, dat doen in Amsterdam uh, doen wij uh, dat met 50 mensen. En ja. inmiddels we, zijn we al zo lang bezig dat we nu zoveel gespaard hebben... dat ik helemaal niks meer hoef. Maar nu hopen dat niet de hele club opeens 65 wordt en ziek wordt... want dan zijn we snel door de fondsen heen. Nou, dat is de vraag. Je kan het allemaal uitrekenen. Uh, uh, uh. Kijk, het is, ook een, het is wel een verzekering met een aantal beperkingen. Zo moet je het zien. Het is in ieder geval voor de eerste twee jaar. Dat is ook de duurste premie die je bij de verzekeraars betaalt. Aha. Dus na twee jaar houdt het op. Dat, dat is het met de kleinschaligheid van het systeem. We hebben dus niet zulke grote buffers als het dan... Dat dan, hoopt niet tot je Sint-Juttemus? Nee, ja, na, na, je, je moet wel ZZP'er blijven... om uh, uh, um dit allemaal te kunnen blijven doen. Dus ik, ik, ik weet niet precies hoe het met 65-jarigen is... Uh, maar volgens mij, zolang je actief bent, blijf je lid van zo'n broodfonds. Ja. Zolang je, dat je omzet maakt, kan je dat doen. En het grappige is, dus wat we zijn toen begonnen, het was het derde broodfonds. Inmiddels zijn er meer dan 200 kringen en elke week wordt er een opgericht. Dus het is echt een beweging waarvan je... En het, en het leuke is dat de grote verzekeraars natuurlijk op een gegeven moment... zich achter hun hoofd beginnen te krabben. En dat is het aardige van deze beweging. Maar nou ja. die denken, hé, hey, wat gebeurt hier? Maar goed, die, die... Moeten we daar dus niet over gaan? En nu zie je dat een aantal van die verzekeraars ook al veel betere pakketten aanbiedt dan dat ze twee, drie jaar geleden deden. Dus dat is het leuke. Het is niet, dit is geen alternatief voor het totale systeem. Maar het brengt het systeem in beweging. Ja. Want ze zien ineens dat ze, dat, ze, dat ze eigenlijk falen voor een belangrijke groep. ZZP'ers ja. zijn er 700.000 in Nederland, waarvan de helft niet verzekerd is. Maar goed, die deeleconomie uh, heeft ook nadelen, zou je kunnen zeggen... draagt niet echt bij aan de bestaande economie... want we geven uiteindelijk alleen maar minder geld uit. Hè, daar zal Rutte misschien toch niet zo blij mee zijn... Ja, we geven minder geld uit. Dat weet ik niet. Het is ook niet zo dat. Uh, uh, uh, uh, dat er helemaal geen. dat het een soort. charitatieve bedoeling is. Het, het, het geld circuleert anders. Het draait op een andere manier om. Het geeft, het geeft wel beweging aan het idee. wat we zelf erg belangrijk zijn. dat we ook duurzamer met onze goederen om moeten gaan. Je hebt natuurlijk nu een beweging. dat je. kijk, wat we nu heel veel met. heel veel producten doen. is na afloop. Uh, gooien we ze in de prullenbak. als ze het niet meer doen. Als je op een andere manier. die hele keten zou kunnen organiseren. en onderdelen zou, steeds zou kunnen. Hergebruiken of met elkaar kunt gebruiken, ja, dan uh, ben je spekkoper in veel uh, opzichten. Als je, je we hebben wel eens uitgerekend, ook in het boek, doen het we heeft dat. dus ook met duurzaamheid te maken. Ja, nou zeker, want als je uit zou rekenen dat als wij de, de auto bijvoorbeeld is, natuurlijk een verschrikkelijk inefficiënt ding, het staat maar de helft van de tijd niks te doen als je een Echt verstandig goed functionerend deelsysteem zou kunnen hebben. Dan moeten mensen dus eigenlijk minder belang hechten aan het eigendom van een auto. Dan zou je die verbreding naar vijf, uh, vijf banen rondom Amsterdam, waardoor we jarenlang in de file staan, eigenlijk helemaal niet meer hoeven te doen. Want dan zou je dat eigenlijk veel efficiënter kunnen organiseren. Maar dan moet je natuurlijk wel een grote schaal hebben. En het grappige is dat je het in Amsterdam ook ziet. Jongere generatie, tot 35 koopt helemaal geen auto meer. Nee, je, het je kan toch niet rijden. Daar in Amsterdam. Je, kan hem niet kwijt. je kan hem niet kwijt. Het is precies. duur. Het is onhandig. En bovendien, stilver... je, hebt een, je hebt een alternatief. Over elke hoekstraatwet hebben, hebben ze ook de straat opgebroken, dat je niet eens meer voor of ja. achteruit kan. Nee, maar het belangrijkste is: er is een alternatief. Je kan dus inderdaad op elke hoek van de straat inmiddels een auto huren. We een veel goedkoper systeem. Bovendien zijn er nu altijd van die deelsystemen, snapcar... waardoor je als je met je buren uh, het kan doen. Dus je, hebt, je, je bent dus niet meer gebakken aan het idee dat je moet kopen. Nee, je kan eigenlijk dezelfde vrijheid realiseren als je hem deelt of een, een, een huursysteem hebt, uh, uh, uh, dat je ook nog minder kosten doet. Dus je ziet, we het het gingen over de vraag over de economie, oh ja. je ziet de economie verschuiven eigenlijk. Want dit is ook een economie. Maar het is een andere soortige economie. Dit is niet de economie van, uh, van, van Ford of de BMW... of hoe, hoe al die grote bedrijven die auto's leveren maar heten. Dit is een economie van deelsystemen, van huurbedrijven... van, uh, van uh, een bedrijf wat verantwoordelijk is voor het eigendom... maar heel veel het gebruik genereert. Dus maar, dat is een andere manier om met die economie om te gaan. En dat is interessant. Maar hebt u het idee dat dat gestimuleerd wordt vanuit de overheid? Dit soort economie? Nou, nog heel erg onvoldoende. We hebben bijvoorbeeld het, uh, het energieakkoord. Uh, uh, dat is dan een groot akkoord om duurzaamheid uh, te doen. Terwijl overal in het land zeg maar, mensen bezig zijn om collectieven te doen collectieven met elkaar energie te maken en dat akkoord betekent eigenlijk niks voor die collectieven dus als je die beweging van onderop zou willen stimuleren, hè, als je die participatiesamenleving op die manier, dan zou je eigenlijk de condities waarop mensen bij elkaar kunnen komen om dingen zelf te doen, moeten verbeteren ja, maar, je moet maar vooral dat doet de regering ik... niet hè. Die, die gaat afspraken maken met grote energieleveranciers dat ze over, over tien jaar zoveel procent meer moeten doen Ja, dat doen ze tien jaar geleden ook en daar komt niks van terug nee. ja, maar bij die collectieven moet je toch vooral zorgen dat je juist uit handen van die instanties blijft nou, je zou dus, kijk, als jij energie uh, levert en je doet het zelf op en je hebt te veel. Dan zou het wel heel prettig zijn om dat voor een goed tarief terug te kunnen leveren aan het net. Oh. Zoals andere energieleveranciers. En nee, dat tarief is nog steeds niet. Uh, uh, uh, vergelijkbaar met andere tarieven. Dus je, bent, je, bent, uh, uh, je verdient er niks aan op het moment... dat je meer energie op een duurzame wijze produceert... als dat je zelf kunt gebruiken. En dat zou je dus natuurlijk wel kunnen stimuleren. Dat is ook wat in Duitsland gebeurt. dat ah, ja. wel de... een enorme vlucht heeft genomen. Ja, want co-auteur is ja, Pieter Hilhorst. He, die is wethouder in Amsterdam. Dat ja. weten we allemaal, denk ik. Sinds kort ook. Ja, sinds ja. kort. En die vraag hoe die politiek hiermee om moet gaan... Dat komt ook uh, in het tweede deel van ja. het boek dus, uh, aan, aan de orde. Ja. Dus zijn er wel voorbeelden uit de praktijk... waarbij die politiek succesvol meedoet aan die nieuwe deeleconomie? Ja, kijk, het is, het, het, ik heb altijd de theorie van... je, je kan een, een gunstige uh, uh, uh, uh, voedingsbodem maken... waarin dingen kunnen groeien. Dat betekent dat als je... Uh, uh, als, je, als mensen bijvoorbeeld een bepaald uh, gebouw willen hergebruiken... en met elkaar doen, hebben ze natuurlijk wel geld nodig. Of dat gebouw moet gehuurd worden. Dus er, is, er zijn wel allerlei condities. Dat als je marktconforme huren doet aan een groep... die in een wijk een, een bewonersbedrijf wil doen... Dan, dan hebben ze natuurlijk al meteen een probleem. Dus als zij veel meer met huren op een andere manier aan, aan kapitaal kunnen komen... Ja, dan is dat natuurlijk een enorm gunstige conditie... om dingen te gaan doen. Als ze niet tegelijkertijd onder een heel duur marktregime vallen... Dus er zijn wel allerlei condities die de overheid kan uh, uh, ja. Uh, uh, uh, uh, kan formuleren, of kan uh, in, in, uh, de, uh, waardoor die dit soort initiatieven kunnen groeien. Wat u meteen een behoorlijk kritische brief in trouw opleverde... van een man die uit de Indische buurt, uh, dat was natuurlijk leuk... omdat horst ook mee had geschreven, eens dus even uitlegde... wat dat voor consequenties had, die politiek zich bemoeide... met al die zogenaamde initiatieven, uitrekende wat het kostte... en ongeveer ook kon bewijzen dat het echt werkelijk geen ene moer opleverde. Ja. Ik heb de brief niet gelezen. Was die mij gericht? Ja, ik heb hem hier voor mijn neus. Ja. Staat, hij zegt dan, Anno 2013, even kijken. beloont meent de gemeente dit bruggeninitiatief met zoveel geld? Ander voorbeeld. Een paar vriendelijke mensen willen het isolement onder ouderen bestrijden en bedenken een cursus fotografie. Dat levert 22.500 euro op. Iemand anders leert de buren schilderen, 8.350 euro. Of geeft als vrijwilliger schakeles aan kinderen, 14.235 euro. Mensen met schulden helpen, 10.500 euro. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Gaat in ja. Amsterdam. Ja, nou, en... ik ken die voorbeelden niet. Het nee, lijkt mij goed, een beetje nee, Hila hilarisch. gevormd. nou dat denk ik niet. Nou dat denk ik wel. Dat denk ik niet. De, ja, dat kunnen we niet uh... controleren. Hij schrijft dat in de brief. Ja, nee, het is natuurlijk je kan het hilarisch doen. Je kan het ook tegenover zetten. Het zijn is heel helemaal veel, niet hilarisch uh, bedoeld. Nee, nou, dat weet ik niet. Um, uh, Hij ik zegt denk dat wat ik gewoon denk is, niet, wordt als bijzonder beloond. Dat is ja, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die een schilderscursus in dit land uh, zelf organiseren, die vervolgens beloond wordt door met 25.000 euro. Nee, dat denk ik, ik wel. Ik denk dat er een enorme dat, aanloop zal zijn. Nee, om, want uh, nou, dan kunnen ze in een van de hokjes daar ergens een of andere afgekeurde kerk krijgen. En dat, daar wordt dan weer 25.000 euro huur betaald. Maar, zo, bij, ga, zo gaat het. Wacht even Peter staat bij bron. Want dan zijn we daar even ja. uit. Gemeente Amsterdam, monitor bewonersinitiatieven in de wijkaanpak. En subsidieregister, sociaal domein, stadsdeel Amsterdam-Oost. Dat is de bron. Ja. Dus dat kan nagetrokken worden. Ja, dat gaan we doen. Nou ja, kijk, wat er dus wel gebeurt is dat er heel veel budgetten worden. Dat gemeentes een soort budget ter beschikking stellen. En dat bewoners daar zelf initiatieven voor kunnen inleveren. En burgers dat kunnen doen. En zeggen van wij willen, wij willen iets doen met kinderen in de buurt. Of we willen een voorziening maken. Of wat dan ook. En dat, dat ze dat budget dan ook krijgen. Dat bestaat, dan ontstaat er ook vaak een hele discussie. Of ze dat wel optimaal goed besteden hebben. dan komt de lokale rekenkamer er langs. Maar het is natuurlijk wel bij elkaar een soort verschuiving of de overheid... Zeg maar, grote welzijnsorganisaties financiert die programma's maken... of dat je zegt, nee, we proberen dat eigenlijk... toch zoveel mogelijk bij burgers zelf te beleggen... dat ze zelf die initiatieven kunnen nemen in hun eigen buurt. En dan gaat er natuurlijk wat mis... Uh, uh, dat, dat, uh, ik zal de laatste zijn om ja. dat, uh, uh, uh, um dat te ontkennen maar ik denk dat, er voor, nogmaals, dat die voorbeelden niet exemplarisch zijn voor die hele beweging die hier uh, gebeurt oké, okay. nou er is <lacht> nog een hoop over te zeggen Ja, Harre... we gaan het nazoeken, we gaan het nazoeken. Ja, dankjewel ja. Jos van der Lans over de opmars van de deeleconomie het is fijn voor een kind als het zich thuis kan voelen in allerlei situaties. En weet wat er dan van hem verwacht wordt om zo een goede indruk te maken. En om dat te leren heeft het kind hulp van ouders nodig. In het zojuist verschenen boek Wat heb jij leuke kinderen... van Marga Akkerman en Magda Berman was specifiek ingegaan op de vraag... hoe ouders hun kinderen sociale omgangsvormen kunnen bijbrengen. Marga Akkerman is bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Een boek om sociale omgangsvormen te leren. Is dat een beetje met mensen voor leren eten of gaat het nog verder? Uh, dat gaat zeker verder. Vanuit de psychologie gaat het zeker verder... Uh, Pardon. Laat ik allereerst ook uh, machten verontschuldigen. Die was hier ook graag aanwezig geweest. Maar ze is te ziek om haar bed uit te komen. Hebben we gedaan. Oké. Okay. Um, dus ik praat vooral vanuit de, de psychologische kant. Maar zal hier en daar uh, aspecten van machtenswerk uh, meenemen. Ja. Um, de vraag was, ja, <laughs> heb die we die een boek, gegeven, hebben we een boek nodig ja, om sociale... Ja, ja, ja, daar heb je een boek voor nodig. Ja. Want Vanaf, wat zijn die sociale omgangsvormen? Uh, die gaan niet alleen over hoe eet je netjes met mes en vork... wat overigens niet wegneemt dat dat voor heel veel mensen belangrijk is... om dat te weten... Um, Magda die geeft bijvoorbeeld aan... dat vanuit haar workshop zakelijke etiketten... Uh, zij nogal eens achteraf mensen naar zich toe krijgt... die dan in een face-to-face -face gesprek zeggen... Um, wat fijn dat ik uh, nu weet hoe dat moet... want dat heb ik van huis uit niet meegekregen. Ja. Um, een heleboel mensen weten het dus eenvoudig niet. En verder is het in de Nederlandse cultuur in ieder geval zo... dat met elkaar aan tafel zitten... een heel belangrijk onderdeel is voor uh, het gezinsgevoel. Het is ook niet voor niks dat op de kaf van het boek... een illustratie staat waarin het met elkaar aan tafel zitten... wat gierend uit de klauwen loopt... Een, uh, een, een, een gekozen is door de uitgever als een belangrijk aspect. Maar wat moet ik dan nou werkelijk leren? Wat is de essentie om overeind te blijven? Vanuit de psychologie heb ik twee speerpunten gekozen. Om, want je kunt een heleboel voorbeelden bedenken... die je in het boek wil gaan zetten. Ik heb twee speerpunten gekozen. Eén is het ontwikkelen van, van inlevingsvermogen hoe ouders dat kunnen stimuleren bij hun kind. En de andere is... Uh, impulsbeheersing. Je kunt je voorstellen... dat als je uh, altijd maar vindt... dat je je eigen zin moet hebben... dus niet rekening houdt met een ander... dan neem je heel veel plaats in. In de wereld dan moet iedereen zich maar schikken... en richten naar jou. Nou... Dat hebben we nou lang genoeg meegemaakt. Hè, de ontwikkeling van het individu. Die, die, die, de laatste decennia is dat heel belangrijk gevonden. Je, scholen hebben daar ook enorm mee gedaan. Ieder kind moet een programma hebben... wat voor hem op maat gemaakt is. Uh, dat is op zich natuurlijk allemaal fantastisch. Want er leren kinderen vast heel veel van. Maar... Um, Socialer word je er niet van. En dat element lijkt steeds meer de achtergrond verdrongen. Ik zou en een, wat een is heel dat, eenvoudig wat voorbeeld geven. Wat is dan sociaal? Is dat gemeenschapszin? Ik, ja, nou, ik zou je een eenvoudig voorbeeld geven. Um, iets wat denk ik heel veel mensen wel herkennen. Uh, we gaan uit van een gezin en daar is Pim tien en Jasmijn is zes. En de fietsen staan in de voortuin en die moeten aan het eind van de dag naar binnen. Want uit voortuinen worden ze gejat. Uh, dus dan zegt moeder tegen uh, Pim. Pimmetje, uh, zet jij de, je eigen fiets even binnen en die van Jasmijn ook. Nou, dan kan Pimmetje uh, op verschillende manieren reageren. De ene Pim zal zeggen: uh, ja, sorry, ik heb net ontdekt dat ik nog een heleboel huiswerk heb, dus uh, ik heb niet eens tijd om mijn eigen fiets binnen te zetten. En dan de andere Pim, die is wat directer en die zegt: ja, zeg je, ik denk toch niet dat ik gek ben, dat ga ik toch niet voor mijn zusje doen. Dat hoefde, ik moest dat vroeger zelf doen, dus laat zij dat ook maar zelf doen. Hè? Nou, en dan gaat moeder zuchtend, hoogstwaarschijnlijk zuchtend, uh, zelf die fietsen. In, uh, uh, uit de voortuin binnenhalen. Dat is dom. dus, uh, Fout, ja, denk ja, ik wel. Fout. <laughs> ja, weet je, ik, ik zit hier niet te praten om ouders te beschuldigen. Ik heb een hele hoge pet uh, op van ouders. Alleen, ja, wij, wij vinden wel... dat je, dat je uh, kinderen niet de sociale wereld in kunt sturen... zonder dat ze uh, weten hoe ze zich het beste kunnen gedragen. Dus die moeder moet hem gewoon dwingen om dat te doen? Nou, het gaat nog veel verder uh, dan dat. Dus uh, klap. Een, een, een, als, het, als het gaat over de, uh, de, een van de eerste dingen in de sociale ontwikkeling... is dat de ouders tegen een kind zeggen op een zeker moment... nee, dit mag niet. Of nee, dit wil ik niet. Of nee, dit gebeurt niet. Want op het moment dat je nee te horen krijgt... weet je dus, oh verhip, het gaat nu even niet over mij... en hoe ik me voel, ik moet nu rekening gaan houden met een ander. Dat is dus ook een van de, een van de eerste dingen die we in maar, onze boek neerzetten in de leeftijd van 0 tot 6 ja, jaar. Maar wat moeten ze dan doen met die Pim? Ze, ze trekt hem aan zijn oren en ze zegt... Nou, nou zet je God ja. door in die um, er binnen. Um, dat, uh, dat zou voor mij mogen. Ik zou het helemaal prima vinden... Um, ja, daar zou ze verstandig gaan doen. Maar het is nog veel verstandiger om al nee te zeggen... Te, als je kind nog heel klein is en, er, en, en grenzen stellen want dan krijgt ze aan, gewoon aan gedrag... ze je absoluut soort, niet wil. Ja, dan krijgt, ze helemaal, dan krijgt ze een keurige Pim die zegt... natuurlijk mama, dat doe ik even. Ja, en het gaat ook niet alleen over dat kinderen in huis zo uh, dan sociaal moeten zijn. Dat is natuurlijk reuze handig. Want dat nemen ze later mee naar de grote mensenwereld. Hè. Als ze later in de maatschappij moeten leren om zich sociaal te gaan gedragen... nou, dat is een stuk lastiger, want de consequenties zijn meteen veel veel groter. Maar je kunt dus thuis heel veel doen... Uh, om de sociale ontwikkeling... van de kind te stimuleren. Dus inlevingsvermogen... en, en impulsbeheersing. Dat, de um, dat denk ik wel. Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Maar als je um, ziet hoe het individualisme... hoogtij viert... dan ja, vallen andere mensen dus af. Ik denk bijvoorbeeld aan... Uh, de, de, de korte lontjes. Hoeveel problemen ontstaan er niet door korte lontjes. U krijgt als, lontjes. als psycholoog die kinderen gewoon... Uh, ja in de praktijk. Ja. Wat doet u dan met ze? Uh, ja, dat, dat leidt misschien iets te ver af van het boek. Maar uh, dan ga ik uitzoeken wat is, wat is de reden dat het zo gegaan dus is. Heeft dat kind te weinig grenzen gekregen? Bijvoorbeeld, dat is iets wat je bijna altijd als eerste gaat uitzoeken. Er zijn er speciale omstandigheden geweest... waardoor het kind uh, veel gelegenheid gekregen heeft... om zijn agressieve gedrag te tonen en beloond te krijgen... Uh, stoer zijn is tenslotte ook in de mode, hè? laten we wel wezen. Het is, uh, dat, dat, dat mag ook een heleboel. Dan um... nou ben ik weer de vraag kwijt. <laughs> dat jullie misschien ook. Ja. <laughs> nee, nee, nee het, het ging ook niet om de vraag. De vraag was namelijk: wat doet u dan? Wat en, dan? En, en hoe ja. buigt u dat om? Um, door de, de, de, kort gezegd, door uit te zoeken, waardoor heeft het kind zoveel gelegenheid gekregen om dat korte lontje te ontwikkelen. Heeft hij het misschien van zijn ouders georven kunnen die er zelf niet goed mee uit de voeten. Um, en daar, daar kun je dan uh, adviezen in geven of ouders laten nadenken over wat is een betere stap. Wat is er zo moeilijk om die stap te zetten? Want als, als het zo simpel was, hadden ouders het namelijk al lang gedaan. Hè? Dus wat is er zo moeilijk om die stap te zetten? Maar het is lastig zetten? waarschijnlijk in een later stadium om dat allemaal nog te repareren. Um, het is zelfs dus zo, dat is al een tijd geleden uit onderzoek gebleken, dat als je agressie bij peuters niet al doelgericht en consequent gaat aanpakken. Uh, het risico op het ontwikkelen van agressief gedrag... tot in de criminele sfeer uh, aanzienlijk toeneemt. Dus het is heel belangrijk om bij peuters al... die met scheppen lopen te zwaaien... en andere kindertjes in elkaar timmeren... als hun spullen worden afgepakt... om dat onmiddellijk kort te sluiten... en het niet alleen te laten pr bij praten. Weet je? Er wordt zoveel gepraat. Er wordt... Uh, dat is misschien ook een vrouwding. Er wordt zoveel uh, uh, gesproken in redelijkheid. Heel veel kinderen zijn helemaal niet redelijk. Die moet je Was het de gevolgen, gevolgen van, de van hun gedrag laten leren. Hartelijk dank. U hoorde jeugdpsycholoog Marge Akkerman. En het ging dus over het boek Wat heb jij leuke kinderen. Alles na te lezen dadelijk bij ons op de website www.newshow.nl Zometeen Onno Blom met de beste boeken van 2003. Jan Brokke, een ode aan de galerijflat en champagne tips. Samen thuis, samen trots. Sport op Radio 1. Tot en met maandag het Olympisch kwalificatietoernooi. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. Daar komt nog een verstelling van het 28-0. Nieuws en actualiteiten en schaatsen. Schitterende Sprint na de finish in de tijd van. Vijf dagen lang. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Wij van Independer merken dat er nog veel vragen zijn over zorgverzekeringen. Daarom is onze zorgservice nu voor iedereen beschikbaar om deze vragen te beantwoorden. Zoals deze. Als ik een andere zorgverzekering wil, tot wanneer mag ik dan overstappen? Dat kan tot en met 31 december. Heb jij ook een vraag aan Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen. Op Vliegen.